President Saleh van Jemen, die bij een granaataanval licht gewond raakte, heeft een aangekondigde persconferentie afgezegd. Volgens een woordvoerder wil hij niet met schrammen in zijn gezicht op tv komen. Aanvankelijk waren er geruchten dat Saleh bij de aanval was omgekomen, maar dat werd al snel door de regering tegengesproken. Volgens Saleh zit een rebellerende stamleider achter de aanval. De granaat kwam neer op een moskee waar de president was voor het vrijdaggebed. Drie bewakers kwamen om het leven. Volgens de betrokken stamleider heeft de president de aanval in scène gezet... om hem in een kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand tegen Saleh zijn in Sana'a... meer dan 160 mensen om het leven gekomen. Op de Oude Maas in Dordrecht is een sleepboot omgeslagen. Er waren vier bemanningsleden aan boord die het schip ongedeerd konden verlaten. Van de sleepboot steekt nog maar een klein stukje boven water uit. Het is nog onduidelijk waardoor het schip is omgeslagen. De havendienst in Dordrecht verwacht dat de sleepboot morgen wordt geborgen. De brandweer gaat nog tot tien uur vanavond door... met het blussen van de brand in natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Daarna is het te donker om het werk voor te zetten. Het vuur heeft naar schatting een gebied van 100 hectare verwoest. Aamsveen ligt in de grensstreek met Duitsland. Daarom zijn Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen ingezet. Ook helpt Defensie met een blushelikopter. Morgen gaat de brandweer verder met nablussen. Dat duurt zeker tot zondagavond. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt langzaam af tot minimaal rond 13 graden. Morgen vrij zonnig. In het noorden wordt het door een frisse noordoostenwind een graad of 20. Elders wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journal. AMB Verkeersinformatie. Het treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht, tussen Schiphol en Amersfoort en tussen Schiphol en Amsterdam Centraal is nog steeds ontregeld. Dat heeft te maken met problemen eerder vanmiddag bij Schiphol. De vertraging kan oplopen tot een uur. Wat ik deze zomer ga doen? Bellen en sms'en en mobiel internetten voor de zaak.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 Ellis de Bruin. Een hele goedenavond. Ja, daar zat hij dan met een pet op en een pak aan, oud generaal Radko Mladic, vanmorgen werd hij voorgeleid bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag. En hij wordt verdacht van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is nu in session. Could you please state your full name for the record? Ja, yes, Sam. Um... Generaal Radko Mladic. Radko Mladic, ook wel de bul van de Balkan genoemd. Voor het eerst in 16 jaar was vanmorgen zijn stem weer in het openbaar te horen. Ik praat vanavond met Mustafa Hatshi Brahimovic. Jij bent, zeg jij, want we ja. kennen elkaar. Jij bent uh, in 19, uh, goedenavond. Je bent in 94 als 15-jarige jongen gevlucht uit Bosnië naar Nederland. Je was vanmorgen in de buurt van uh, deze generaal, zoals hij zichzelf nog steeds noemt, Radko Mladic. Hoe was het eigenlijk voor jou om zijn stem weer te horen? Het was heel, ja, echt, het was zo'n dag vol emoties. En um, ja, het is bijna onwerkelijk... Ik bedoel, het is onwerkelijk om die man weer te zien na 16 jaar. Ik heb uh, de hoop al verloren dat hij ooit uh, berecht zal staan hier in Den Haag. Dus dat was echt onwerkelijk. Nog steeds, het moet alles bezinken. En in de, pas bij de tweede zitting, op 4 juli, dat je dan echt beseft dat hij echt daar terecht staat. Maar wat deed het met je toen hij daar opeens oh. zat en dat je hem echt gewoon zo dichtbij ziet? Het deed me eigenlijk niet zoveel. Het is al, het is echt, het is 16 jaar, het is te lang. Eigenlijk hij had echt vlak na de oorlog uh, geresteerd moeten worden hier, en hier naar Den Haag uitgeleverd zijn. Maar dat is niet gebeurd. En nu is voor veel slachtoffers te laat. En ik moet zeggen, ik was alleen te kijken, is het nog steeds, heeft, is hij nog steeds zo krachtig als hij toen was. Want ik zag de foto in Sarajevo en het was echt een oude, zielige, zieke man. En ik, ik zag vandaag weer Raad Komladic. Die strijdvaardigheid. Ja, ja, ja. Waar zag je ja. dat aan? Ik zag aan zijn blik, aan zijn houding, aan, uh, aan alles. Ja, het is hij is natuurlijk een stuk ouder, maar het was hem. Ja. Op een gegeven ja. moment maakte hij ook gebaren hè, naar de publieke ja. tribune. Ja, ja, ja, ja, heel vervelende gebaren. En, uh, ik heb begrepen dat hij ook tegen een uh, moeder van zijn had gezegd... maar jij bent zo klein... De, en, vingers ja, de vingers zo houdend op heel klein? Houdend, ja. ja, van jij bent echt zo klein en uh, heel minachtend nog steeds. En totaal, het ontbreekt totaal het besef van wat hij gedaan heeft. Of überhaupt uh, ja, wat zijn mankrachten en wat hij zelf voor ellende heeft veroorzaakt in Bosnië. Vond je dat hij er ziek uitzag? Want daar is natuurlijk veel over gespeculeerd. Heeft hij zelf gezegd, ik ben ziek. Ja. Was dit een zieke man, vond jij? Het was wel in ieder geval een oude man. Ik moet zeggen, mijn vader is 71, dus twee jaar ouder dan Nadic. En mijn vader ziet veel beter uit dan hij. Hoewel mijn vader ook ziek was en ook heel veel kwaaltjes heeft. Dus ik denk dat hij wel ziek is. Ik denk wel dat hij... Want uh, ik heb ook gelezen in de krant in Bosnië... dat hij in 2009 zal behandeld zijn in een ziekenhuis in België voor een uh, kanker. Uh, bijna drie maanden lang onder zijn eigen naam. Dat is heel opmerkelijk. En dan vraag je af: van hoe ver hebben ze echt naar hem gezocht al die tijd. Ja, als hij gewoon behandeld kan worden in een ziekenhuis. Ja, ja. ja dat, dat is vreselijk natuurlijk als je dat hoort. Hè? Ja. Ja, nou ben jij inmiddels uh, journalist... Um, je uh, hebt ook een reportage gemaakt vandaag bij dat Joegoslavië-tribunaal. En je hebt een fragment uh, meegenomen. Misschien moet je even vertellen waarnaar we gaan luisteren. Ja, ik was dus vandaag, even, ik was vandaag in, in het tribunaal. En na, na de zitting ben ik, uh, heb ik wat mensen gesproken. Onder andere ook een, een, een voorstander van Mladic. Uh, en Karadic ook. Uh, en um, toen ik hem aan het interview was, toen ontstond een soort... Ja, een, ja, een discussie. En uit discussie stond ook echt een scheldpartij tussen hem en een paar uh, mannen uit Srebrenica uh, die het overleefd hebben. En uh, ja, laten we naar dat fragment luisteren. Dat is helemaal fout wat Chetnik zegt. Het is een heleboel wat je zegt. Het is een je Dat je wat is Wat? Een gemaakt. Wie? Ik? Nee, waarom? Hij verdedigt zichzelf. in steen hem. Wel. Waarom steunt je? Waarom? Omdat hij vecht voor zijn eigen volk. Moet je nagaan. Nou 60.000 Serviërs over, 90 in totaal. 60.000 mensen en 30.000 moslims killen in Bosnië. Of in hey, de hele Balkan. Mocht je wel vragen? En, uh, en uh, Kroaten en andere mensen. Daarover moet gesproken worden. U zei net dat hij een held is. Dat blijft zo. Hij dat blijft. Een held. Blijft, Radkomladic uw held als hij ook schuldig gevonden wordt hier? Ja, Kada George Petrovic is in de 18e eeuw ook geld. En hij heeft heel veel Turken. U geeft geen antwoord op mijn vraag. Blijft, Radkomladic uw Blijf, held? 100 procent. Ook als hij, als hij schuldig is. Ja, Ja. dat was eigenlijk een goede vraag natuurlijk van jou, ja. die laatste vraag. Ja, en daar werd ik ook stil van. Wat moet je op zeggen? Ik bedoel, ik snap dat niet. Ik wil het echt begrijpen. Ik wil echt uh, de psyche begrijpen van mensen, zoals Mladic, maar ook mensen die hem steunen. En ik zou eigenlijk heel graag deze manier nog een keer interviewen. Misschien wel een portret van hem maken van, hoe kan dit? Uh, hoe kan je zo kleppen voor je ogen hebben? En hoe kan je iets goed praten wat niet goed te praten is? Ja. Dus, uh, ja. Het is, uh, ja, ik, ik, ja, veel mensen zeggen hoofdstuk is nu af, uh, klaar voor Servië en voor Nederland en voor Bosnië. Nou, nog lang niet. Nee. Ja. Want, want als je deze man zo hoort en jij, jij doet dan verslag daarvan als journalist... maar je bent zelf eigenlijk ook slachtoffer van Mladic, je ja. bent zelf gevlucht toen je 15 was ja. uit Bosnië. Ik bedoel, dan nou kom je heel dichtbij, bij dat he ja. hele gevoel, maar ben je dan, hoe sta je daar dan in? Echt als journalist? Dus echt als journalist dus sta ik echt, het is mijn rol. Ik, ik speel een rol. En daarna ga je nadenken van, goh, wat heb ik allemaal gehoord? En dan probeer je het te plaatsen in je eigen systeem. Maar op dat moment ben ik echt journalist. Want zij waren echt aan, bijna aan het vechten, uh, die, die mannen. En daar stond ik tussenin. Maar ik, ik greep niet in. Ik, ik stond met mijn apparaat gewoon alles te registreren. Ja. Je koos uh, geen partij? Nee, ik koos geen partij. Want dat, ja, dat kan ook niet als je, als je iemand aan het interviewen bent. Maar is dat niet heel erg moeilijk? Ik bedoel, je hebt het zelf allemaal meegemaakt ook. Ik bedoel, dan... Het is heel moeilijk. Het is heel lastig. Natuurlijk, ik bedoel, ik interview deze man. Uh, uh, maar wat hij zegt, daar sta ik niet achter. En ik, ik, sterker nog, dat verwerp ik. En ben je dan niet geneigd om die discussie mede aan te gaan? Nee, op dat moment niet. Misschien in een andere setting, zoals bijvoorbeeld vanavond hier, zou ik wel doen. Maar niet als ik in de rol van een interviewer ben of, of verslaggever. Nou, laten we even naar dat persoonlijke verhaal van jou gaan. Want um, je vertelt vaak je eigen verhaal als journalist. Je hebt al een aantal keren een documentaire erover uh, gemaakt. Laten we voordat we het over het persoonlijke verhaal hebben... nog even naar dat fragment luisteren. Want in 2005 ben je met twee vrienden teruggegaan naar je geboortedorp. En dan sta je op een gegeven moment in een uh, schuilkelder... waar je met je familie ondergedoken zat. Nou, dit was een kelder. Tijdens de bombardementen sliepen... Ik en mijn ouders en twintig andere buren hier. Uh, ja, wij uh, verbleven hier 24 uur per dag, ongeveer. Aan die kant uh, kwamen die mortiergenaten uh, hierheen. En, uh, maar je kon, uh, je kon niet slapen, dus uh, zag allerlei soldaten en ze zeiden: Snel, uh, pak wat spullen in. En toen zijn we naar het uh, stadion meegenomen. Ja, Toen zijn we naar het stadion meegenomen. Uh, waar naartoe? Wat was dat? Uh, het stadion van een voetbalclub in mijn stad. En, uh, Welke stad was dat? Brčko, in het noorden van Bosnië. En uh, ja, toen begon de oorlog voor mij echt... Ik bedoel daarvoor ook al, maar toen besef dat we echt, echt dood kunnen gaan. En van het voetbalstadion werden we naar de haven gebracht. En dat was een opslagruimte en daar werden honderden mannen vastgehouden. En velen vele van hen hebben het niet overleefd. Nee. En jij wel? Hoe ben je daar wij uitgekomen? Uh, we hebben daar een nacht doorgebracht. En toen heeft mijn moeder uh, s ochtends commandant aangesproken. En ze zei van... Uh, Wat doen wij hier, ik en mijn man en mijn kind? En uh, toen zei ze ook dat mijn zus getrouwd is met een servier En dat we daar gewoon weg willen. En... Dat is ook zo? Je zus is ook getrouwd met een servie. Ja, en iets later uh, kwam hij terug, die commandant. En toen zei uh, tegen een andere soldaat van... even deze drie mensen naar buiten. En dan weet je nog steeds niet wat er met je gebeurt. En vervolgens uh, vroegen ze ons, waar willen jullie heen? En zo'n oude Mercedes hebben ze ons gebracht naar ons wijk. Maar daar werd nog steeds gevochten. En vandaar werden we weer naar, uh, naar het centrum van de stad gestuurd. En daar werden we weer opgepakt. en Het is echt van alles gebeurd. Die dag was echt een heel en uh, uiteindelijk zijn we bij mijn tante in het uh, beland in, uh, in het centrum van de stad en daar hebben we een paar weken doorgebracht. Dus ja, uh, dat is een beetje uh, het be de begin van de oorlog. De rest, ja, dat is echt. Uh, Ik heb ongeveer met mijn ouders anderhalf jaar in de hel ge gewoond. Anderhalf jaar een soort Ander van ondergedoken of op de vlucht geweest? Zo nu en dan ondergedoken, maar het was gewoon vooral leven in angst. Echt, echt in angst. Continu angst. Dat je de volgende uh, dag niet haalt. Hoe ziet zo'n dag er dan uit, een dag vol angst? Ja, ja. hoe zit zo'n dag vol angst? Um, ja, je probeert toch uh, ja, boeken te lezen en, uh, en met vrienden af te spreken en zo. Maar dat gaat niet weg. Ik bedoel, die angst die, die blijft, die, die is er uh, en, de enige, ja, ik was heel blij toen ik daar weg, weg Ja, want weg hoe ben je uiteindelijk weggekomen dan? Dat heeft nog een tijd geduurd nadat je in dat stadion uh, zeg maar verzameld werd. Toen zijn jullie nog weer daar weggekomen. Maar op welke manier ga je dan naar Nederland? Ja, het was allemaal geregeld vanuit hier. Ik ben dus uh, uh, uh, eerst een, een uitnodigingsbrief is naar ons gestuurd. En toen ben ik met een vriend van mijn... Uh, ouders ben ik naar Belgrado gegaan, want dat was de enige route om, uh, om Bosnië of Maidstad in de val weg te komen. En uh, vanuit Belgrado ben ik met, uh, met een bus naar Hongarije gegaan. En van Hongarije naar Oostenrijk, van Oostenrijk naar Duitsland. Dat is een kort verhaal hoor. Ik, in België was ik nog een anderhalf maand om, om een visum te regelen, cetera. Het was een lange vlucht. Ik en, heb twee maanden over gedaan om naar Nederland te komen. En jouw familie was daarbij? Mijn ouders bleven achter. Ik, uh, ik heb alleen gereisd. En waarom bleven je ouders achter? Ze wilden niet weg. Ja. En hoe is het ze nu met zij? Ja, goed. Waar, waar wonen ze nu? Ze... ze wonen nu in Nederland. Ze zijn wel uiteindelijk naar Nederland ja, gekomen? ze zijn 96 naar Nederland gekomen. Toen waren we herenigd. Ik heb mijn ouders drie jaar niet gezien. En toen, uh, in september 96, zijn dus ze naar Nederland gekomen. En, en hoe was het dan om, om hier te wonen... terwijl je dan weet dat je ouders daar nog in dat gevaarlijke dat gebied zitten? Ja, die angst was weg, maar de angst voor je ouders bleef. Ja, dagelijks dacht ik aan ze en uh, ja, ik hoopte gewoon dat ze, dat, dat ze te overleven. Dat, uh, als de oorlog voorbij is, dat we elkaar weer zien. Dus ik heb echt dagelijks aan ze gedacht en gebeden dat ze, over, dat ze, te, dat ze overleven. En uiteindelijk is dat gelukt? Ja, ja, we hebben geluk gehad. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. We praten zo meteen verder, maar we gaan eerst naar Roland Garros, naar tennis. Daar speelt Roger Federer tegen... Djokovic in Parijs. Mark Brasser. Ja, het blijft toch een beetje Servië. Ja, het is uh, Djokovic inderdaad. Al zijn 41 wedstrijden dit jaar uh, heeft hij gewonnen. Maar hij heeft het nu uh, onwaarschijnlijk moeilijk met uh, de voormalig nummer 1 van de wereld: Met uh, Roger Federer. Federer kwam in de eerste set uh, 5-4 achter. Twee breakpoints. En dus twee setpoints daarvoor uh, voor Djokovic. Djokovic uh, benutte die niet. Het werd 5-5, 6-6. Er kwam een tiebreak. Federer sloeg toe in die tiebreak. Pakte hem met 7-5. Ja, en toen was het, het geloof en de overtuiging een beetje weg bij uh, over Djokovic. Dat zag je aan het begin van de tweede set. Hij ja, was niet de, de speler die, die normaal is. Hij vocht niet echt voor zijn punt. Hij straalde niet zo heel veel uit. Federer profiteerde daarvan. Die brak hem al, al vroeg in die tweede set. Hield die break voorsprong vervolgens vast. En win, wint de tweede set met, met 6-3. 2-0 voorsprong in sets dus voor uh, Roger Federer. Derde set zien we eindelijk weer iets van de, van de oude Djokovic, zeg maar. Die, die het geloof heeft. Die gaat voor zijn punten. Die wil werken. Een beetje expressie ook heeft op de baan. Uh, en en, ja, en dat moet hij ook laten zien om, om, om deze wedstrijd nog om te keren. Want 2-0 achter in set tegen Federer. Het wordt een heel moeilijk verhaal. Hij heeft wel gebroken. De eerste break in de derde set op naam van Djokovic. Hij serveert nu zelf. Hij staat 3-1 voor. Kansen dus voor de Serviër om op 4-1 te komen. Maar ja, hij heeft het ontzettend moeilijk. Straks meer op Radio 1 van Mark Brasser over deze wedstrijd. U luistert naar twee dingen van Omroep Max. Uh, te gast is vandaag Mustafa Haji Brahimovic. Hij is in 1994 als 15-jarige jongen gevlucht uit Bosnië naar Nederland. Was vanmorgen bij het Joegoslavië-tribunaal toen Radko Mladic daar werd uh, voorgeleid. En hij was ook uh, deze week in Sarajevo, want je bent eigenlijk Klopt, net terug. Sarajevo he? in Srebrenica. Ja. Had je zoiets toen je hoorde dat hij was opgepakt? Hier moet ik onmiddellijk naartoe als journalist? Nee, dat had ik niet. Ik was vooral... Uh, ja, het was heel gek, ik ga het even vertellen hoe dat ging. Ik was al een uh, item aan het voorbereiden over Srebrenica... over de rechtszaak van familie Nuhanovic en Mustafic uh, tegen de Nederlandse staat. En toen, um, op een gegeven moment, halverwege de discussie... Uh, een collega zei van Mladies opgepakt. Dus kreeg krijgen soms een heel andere invalshoek. En vanaf dat moment werd ik continu gebeld. Gewoon twee, drie uur lang van willen in ons programma komen, contacten, et cetera. En op een gegeven moment werd ik gebeld: Van uh, zou je misschien uh, voor de Newsjournal naar Bosnië willen gaan morgen? En, en dat zei... heb je toen gedaan? Ja. En ja, dan zei... heb je ook een reportage gemaakt. Ja, samen met Van Huis. Ja. Eigenlijk, Van Huis maakt een reportage. Ik heb me geholpen. Ja, omdat jij dan natuurlijk ook kan tolken en, en ja. de mensen weten vinden. En, uh, ja, het was, uh, Ja, die nacht heb ik helemaal niet geslapen. Want ik heb gewerkt tot tien uur. Kwam ik thuis half één uh, en vijf uur werd ik opgehaald. Uh, Moest je, nou dan, hoe was het om daar te zijn? Ik bedoel, hoe kwam het nieuws aan bij de mensen daar? Ik bedoel, was, waren daar nog opvallende dingen voor jou, wat je daar hoorde? Ja, ik vond het heel kalm, allemaal. Het was heel kalm. Heel veel mensen. Ik denk voor veel mensen is het te laat Ik bedoel, mensen zijn natuurlijk blij dat hij uh, gearresteerd is. Hij kan het kan toch nooit te laat zijn, denk ik dan? Ik bedoel, ik, dus dat zo vind voef... ik ook. Het is nooit te laat. Het is beter ooit dan nooit. Nee. Maar uh, zoveel mensen hebben daar op gewacht en zeggen: nu is hij een oude man, een zieke man, bijna dood. Uh, ja. en dan uh, de, de vraag is of hij het einde haalt van het proces. Dus ja, ik, ik zal hier een dag proef ik ook echt cynisme. Maar over het algemeen denk ik wel dat mensen uh, blij en opgelucht zijn... dat hij gearresteerd is, eindelijk... Jij bent daar ook teruggegaan naar een vrouw die jij ooit hebt ontmoet... waar je ook een andere documentaire over hebt gemaakt. Die documentaire heet Land der Vermisten. Dat is eigenlijk een zoektocht van een aantal mensen naar hun nabestaanden. Het gaat over Sabeta Vecic, die vertelt... Sabata Vecic. Ja, dank je. Wat fijn dat je mij kan helpen daarbij. Wie is zij? Zij is een van de moeders van Srebrenica en... En ze woont nu in Sarajevo. Uh, samen met een vijf of zes vrouwen. Uh, uh, uh, runt ze die, uh, die vereniging. En zij heeft haar enig kind, haar zoon Riad, uh, verloren uh, tijdens de val van zijn en haar man. Ja. En toen ik die documentaire maakte... was ze nog op zoek naar, uh, naar zowel de zoon als de man. En, en heeft, wie heeft ze... Zo... Zij heeft, uiteindelijk, in einde 2008... dus vlak voor de première van de film... Uh, heeft ze gehoord dat haar zoon geïdentificeerd is... En die is in 2009 begraven. Daar was ik zelf ook bij. En haar man, man is nog steeds zoek. Ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit die documentaire. Uh, ze vertelt daar hoe ze afscheid heeft genomen van haar zoon... terwijl uh, de Nederlandse Dutchbed-militairen machteloos toekeken. Ik heb het niet gezegd. Er is niemand. Ik zeg niet, ik heb het niet Amanië de mama ja, Ze dat ze absoluut niet Je moet even helpen vertalen. Ja, in dit fragment zegt ze dat zij niet tegen zoveel mannen op kon. de Servische soldaten die probeerde haar zoon van haar weg te nemen. En zij ze op een gegeven moment, ja, de Nederlandse soldaten keken toe. En die man deed iets om mijn zoon te beschermen. En toen was hij weg. Hij was weg, ja. Hij heeft nog gezegd tegen haar van... Uh, Ga mama, alsjeblieft. En heeft gehuild. Ja, ik heb niet alles in de documentaire verwerkt. Maar Sabat heeft me ook echt verteld dat... Uh, nadat haar zoon weg was, dat ze echt de soldaten heeft gesmeekt. Om haar ook te vermoorden. En uh, dat deden ze niet. En uh, toen viel ze flauw. En zij is pas bijgekomen toen, toen ze in Tuzla aangekomen is. En het is echt een vreselijk verhaal. Ze heeft ook een paar jaar daarna ook zelfmoord geprobeerd, geprobeerd te plegen. En ze leeft in verdriet. Ik bedoel, ik denk dat het nooit weggaat. En dat is ook wat me het meeste heeft aangegrepen, is dat... ze kan niet verder. Zij is gebleven in juli 95. En tijdens het maken van documentaire vroeg aan baat. is er iets wat je dan blij maakt, wat je blij kan maken? En toen zei ze niets. En dat kon ik niet accepteren, want ik, ik wil gewoon dat ze verder leeft. Hoe moeilijk het ook is... En dat geldt ook voor heel veel andere moeders en nabestaanden. Er zijn mensen die, echt, net als zij, alles verloren hebben. En wat heeft dan het leven nog voorzien? Ja, zo'n berechting van Nadits nou, misschien helpt een ja. beetje, maar... Ja, want je hebt haar dus weer opgezocht ja. voor Nieuwsuur met Twan ja. Huis samen. Ik bedoel, ja. hoe reageerde ja. zij daar dan op? Zij zei dat, uh, dat, dat, ja, dat het veel te laat is. Ja, dat ze wel blij is dat hij uh, gearresteerd is en dat hij berecht wordt, maar dat het uh, veel te laat is dat hij al nu al een oude man is en ziek. En ze zei ook dat, dat, uh, dat Karelmaans en Franken ook uh, mede verantwoordelijk zijn en dat ze ook berecht moeten worden. Is zij er nog echt elke dag de hele dag mee bezig? Ja. ja. Elke dag de hele dag. Dus het, haar leven, dat zij al, is eigenlijk omgehouden op, dat, op ja. dat punt. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. En, ja. En zelfs als het zoveel jaar geleden is, ja. dan komt er geen moment Echt. dat je weer verder nee. gaat. Nee, ja. en dat is, ik ben eigenlijk na de oorlog ben ik vaker naar Bosnië gegaan. En de eerste jaren waren voor mij ook heel moeilijk, maar langzamerhand werd ik steeds ontspannender. En dan ging ik ook uit uh, met mijn vrienden, feestjes. En dit zag ik niet. Ik zag dit verdriet en dit leed niet. Pas in 2008. En dat heeft me zo aangrepen dat ik zelf schuldgevoel kreeg... van hoe kon ik zo gevoelloos zijn. Dat ik zo echt van het leven heb genoten... en deed alsof ik min of meer niks aan de handen was. Want ik ben echt verder gegaan met mijn leven, net als veel anderen. Maar er is een gro groot groep mensen in Bosnië die dat niet kan. Ja. En daar en... voel jij je schuldig over? Ja, daar heb ik me wel schuldig over gevoeld. En hoe is dat nu? Ja, beter. Ik heb, probeer... ja, ik heb een plek gegeven... Zo en zo. Dat was een heel proces. Uh, na die documentaire had ik echt, moest ik echt een jaar bijkomen en herstellen van alles. Ja, want waarom bijkomen? Van alle indrukken, van alles. Want op het moment dat je iets aan het maken bent, dan ga je echt volop in. En ben je bezig. En als het klaar is, dan, dan ben je klaar en dan komt alles terug. En dan ga je alles verwerken. Alle indrukken, alles wat je hebt gehoord, alles wat je hebt gezien. En even, mijn systeem kon het even niet aan. Nee. <laughs> ja, heel ja. logisch natuurlijk. Ja. Heb je, heb je wat dat betreft uh, ook niet helemaal voor niets dit vak gekozen? Ik bedoel, journalistiek is in jouw geval ook een soort verwerkingsproces. Ja, het is een, een drijf. Het was een drijf, zeker. Maar ik, ik ben nu op het punt gekomen, ik wil me echt verbreden, ik wil me ontwikkelen. Ik wil niet alleen Bosnië. Bosnië is een deel van mij. Maar ik wil ook andere onderwerpen verder. Ik wil gewoon een goede journalist zijn. Ja. ja, dat snap ik. Maar ja. het, je ziet het in deze weken. Dan, dan ja. komt iedereen toch weer bij ja. jou terug. Ja. Is dat ook ja. iets wat je ook wel een beetje irriteert in dat opzicht? Nee, nee dat snap ik niet, want ik, ik zou dat ook doen. Ja, ja. ja want jij ja. hebt het ook aan de lijf ondervonden. Precies. Dus je weet ook gewoon ja. waar je moet zijn en, ja. en wat er is gebeurd. Als ja. geen ander natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. En, en dat contact met, met deze vrouw, uh, uh, hou je dat in stand? Dat heb ik nog steeds, ja. Ik, uh, we spreken elkaar uh, regelmatig, net als die andere hoofd. Uh, hoofd uh. Ja, dat was de, iemand, ja. die hebben we nog niet genoemd, maar dat was een... Uh... Murat Woertic, hij is uh, zeg maar uh, exhumatie-expert, zoals dat heet. Uh, Opgravingsexpert, ja, uh, opgravings zoals zou dat zeggen. En hij, uh, hij doet die opgravingen van de massagraven sinds het eind van de oorlog, dus al 16 jaar. Hoe is het met die man dan? Want dat is ook afschuwelijk. Goed, ja, hij, op een of andere manier gaat hij daar goed om. Hij, uh, ja, hij probeert met humor en met grapjes... Uh, uh, ja de dag doorheen te komen. En hij heeft ook een gezin. Hij heeft gewoon een vrouw en twee kinderen. En, uh... Maar ik denk dat... Ja, vroeg of laat zal hij ook daar... last van krijgen. Want ik, ik, merk, ik, ik heb gehoord ja. van hem... dat ook mensen uit zijn team... gewoon uh, psychisch... Uh, door, ja, onderdoor gaan. Ja. Uh, en dat werk niet meer aan kunnen. Maar stel je voor dat je dag in dag uit... gewoon naar de massagraven zoekt... en de, die opgraving doet. Je ziet van alles... En ook verdriet van die nabestaanden. Ik bedoel, ik heb, ik heb maar heel even met hem met meegewezen. En dat heeft me zo indruk op mij gemaakt. Ja. Dan moet je echt van ijzer zijn. Dat, kan ik me voor. dat, dat ben jij niet, dus. Dat van ben jij niet. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. <laughs> ja. Ja. Nou, nou, is 3 juli of 4 juli meen ik, ga het weer verder, dat proces eh, tegen Mladic. Wat, wat verwacht jij daar eigenlijk van? Als slachtoffer van, van uh, wat daar gebeurd is. Um, nou, ik hoop dat het proces niet heel lang zal duren, Zoals het proces van en uh, Het proces van Kajic duurt inmiddels ook bijna drie jaar. Dus ik hoop op een snel proces. En ik hoop dat, dat alles boven water zal komen. Maar verwacht jij dan dat er nog nieuwe dingen komen? Denk jij dat er nieuwe antwoorden denk, komen? Ja, misschien wel, want hij, hij, weet, hij, hij, hij weet heel veel. Hij heeft even opdrachten gegeven. Maar hij heeft ook met alle wereldleiders bijna gesproken. Dus in de zin denk ik dat hij heel veel informatie heeft. Zou het nog alleen onthullend kunnen worden wat dat betreft? Ja, dat denk ik wel. De vraag is alleen wat hij gaat vertellen en wat niet. Ja, want dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Misschien ja. houdt hij over heel veel dingen wel zijn mond. Ja. Ja, ja, ja. ja want hij zei vandaag ook... Ik, uh, ik verdedig mijn volk en mijn landen. En niet daaruit komt En toen zei de rechter terecht... nee, je staat hier als een individu. En uh, ja, dus in die zin... Ja, ik, ik hoop dat, hij, dat het gewoon een, een normaal proces wordt waar respect voor elkaar is. Ja. En ga je nog ja. vaak naartoe als toeschouwer? Ik zal het proberen, Het hangt van mijn werk af. <laughs> ja, of je er tijd voor hebt? Ja. ja. ja. ja. En als dit dan is afgerond, ik bedoel, je zei het net al... ik wil ook gewoon wel weer verder, maar is het, ja. is het boek dan, dan dicht? Ja, het, kan het boek, boek zal dan nooit dicht zijn. Het boek zal nooit dicht zijn, maar je moet het een plek geven... en je moet gewoon... ja, het is een deel van je... Het is een deel van me, niet alleen van mij, maar ook van vele anderen uit Bosnië. We moeten meer leven, leren leven en, en verder gaan. Hoe, hoe moeilijk het soms ook is. Nou, mag ik je daar heel veel succes bij wensen en bedankt voor je openhartigheid, Mustafa Brahimovic. Bedankt. Blijft een prachtige naam, maar ook heel moeilijk om uit te spreken. Bedankt voor je komst. Ja, jij ook bedankt, Elis. Uh, en maandagavond vanaf 8 uur dan is Max weer met twee uh, nieuwe dingen. Dan zit hier Margreet Rijntjes. En als u nou wilt reageren of uh, gesprekken wilt terugluisteren... ga dan naar onze website, daar kan dat allemaal. tweedingen.nl Willemijn Veenhoven zit klaar voor BNN Today. Willemijn, wat gaan jullie doen? Nou, heel veel. Onder andere um, hebben wij um, de advocaat van de moeders van Sobrenica... die uh, vertelt hier hoe ongelooflijk onder de indruk zij vandaag waren... toen Mladic daar zijn verhaal deed. Dat allemaal, ook nog heel veel vrolijke dingen na half negen. Maar eerst het nieuws met Tion. Radio 1, het NOS-journaal. President Saleh van Jemen heeft een persconferentie afgezegd... nadat hij bij een aanval op een moskee licht gewond was geraakt. Hij zou niet met schrammen in zijn gezicht op tv willen komen. Volgens Saleh zit een rebellerende stamleider achter de aanval... maar die zegt zelf dat de president de aanval in scène heeft gezet. In Hoensbroek in Limburg heeft een man een buurtbewoner omgebracht. Twee anderen raakten zwaar gewond en hij werd zelf doodgeschoten toen hij de politie bedreigde. De man viel met een bijl en een samurai zwaard omwonende aan die hem wilde tegenhouden toen hij bomen in brand wilde steken. Het is onduidelijk waarom hij zo agressief werd.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 Daarbij worden staatsbedrijven geprivatiseerd en bovendien gaat de btw verder omhoog. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. WNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 3 juni, anderhalf over half negen. Goedenavond. Mladic stond vandaag voor de rechter. En op de tribune zaten Marcel van der Steen, onze exit-Hollander uit Bosnië... en Axel Hagedorn, de advocaat van de moeders van Srebrenica. En zometeen zijn ze hier. Isabelle Birnaert won de Ultimate Dance Battle op RTL 5. En ze heeft voor Today's stellend haar favoriete danser meegenomen, Angelo Pardo. En die zijn hier rond kwart voor tien. En Groupon ging vandaag naar de beurs. Het bedrijf is nog niet winstgevend, maar wel al... 15 miljard waard. zit hier een tweede internetbubbel aan te komen, vragen we ons af. En dan onze eigen Joris Kreugel. Die ging vandaag naar het winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Waar twee maanden geleden het schietincident plaatsvond. Waar toen zes mensen om het leven kwamen. En ik ben hier omdat ik uh, begrepen heb dat het met de middenstand niet even goed gaat. En ik had uh, vlak na het drama een interview met Ronnie. En die heeft een Surinaams afhaalcentrum hier. En uh, ik ben wel eens benieuwd eigenlijk hoe het inderdaad nu met hem gaat. En dan Today's Topics, Luc Kink. Met zometeen nieuws over de rechtszaak tegen Radko Mladic. Die is dus vandaag begonnen. Nee, ik heb geen quoteje meer. Dat nou, doet er niet toe, heb ik straks wel. Zometeen ook nieuws over de droogte. Er is ook een flinke natuurbrand in Enschede. En het Algemeen Dagblad heeft een nieuwe look. Dat is heel belangrijk, denk je. Eh, nou, wel degelijk, want het uh, wordt veel besproken op internet. Zometeen meer na negen uur. Dankjewel Luc. Ja, en dan wat houdt onze groepje BN'ers zoal bezig? Vandaag te beginnen met oud-staatssecretaris en communicatieadviseur Jack de Vries. Er werd heel veel spanning opgebouwd. Maar toch ging het weer als een nachtkaas uit bij de FIFA. Ook de UEFA en zelfs de KNVB stemden voor Blatter. Hij beloofde natuurlijk een prachtige dingen met een ethische commissie... en een hervormingscommissie en wat al niet meer zei. Maar om nou dat dan weer aan Blatter toe te vertrouwen... volgens mij heeft men gewoon het oog op de positie in de toekomst. En dat maar nu niet door te buiten. Slecht voor het voetbal. Slecht voor de FIFA. En dan het breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Het is komkommertijd met het EHEC-bacterie... dat ons allemaal bedreigt. Wordt ook de nieuwsgaring bedreigd... want zoveel staat er niet meer in de krant. Ik las wel dat Mart Lees... door de Frans voor de deur... ook zijn beste dagen heeft geteld. Althans, hij is er een beetje bitter over. Ik vond Mart altijd... Heel erg leuk, s'avonds na die etappes. Mart, wat mij betreft, mag jij blijven. En voor de allerlaatste keer, cabaretje Guido Weijers. Het is hier in de zon 26 graden en ik moet een actuele tweet online gooien. Maar het lijkt alsof het met mooi weer ook echt minder interessant nieuws is. Omdat je er gewoon minder op let. Dus wellicht had veel deelde toch gelijk. Waar je niet bij bent, gebeurt niet. Ja, en dan Matthijs Klein die heeft het boek Vita geschreven. Een, een heftig boek over liefde en zelfmoord. Daar hoor je zo meteen meer over. Maar eerst even Matthijs, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag uh, mijn moeder opgehaald van Schiphol. Want die kwam terug van vakantie. En uh, die heb ik toen maar gelijk haar eerste exemplaar van Vita overhandigd. Heeft ze het nog niet gelezen? Nee, ze heeft het nog niet gelezen. Nee. Spannend. Uh, Gaat nou... ze vanavond lezen? Ik, ik weet het niet. Ja, ik, nou ja, ach, dat komt vast. Ja, ik weet het niet. Dat komt toch? Dat komt. Ik heb het wel gelezen en het was indrukwekkend. Zometeen praat ik verder met je. Maar eerst, as usual, het ja. sportnieuws. Menno Emeijer, goedenavond. Ik, ja, goedenavond, ik hoor alleen maar geklagen over gebrek aan nieuws. Hebben we helemaal geen last van. Uh, het is bijvoorbeeld ontzettend spannend op Roland Garros in Parijs. Tweede halve finale bij de Mannenmarkt Brasse. Uh, Federer leek makkelijk naar de finale te gaan, maar... Ja, leek en maar, inderdaad. Uh, ja, het is Novak Djokovic uh, die zojuist de derde set heeft gewonnen. Eén break in het voordeel van de Servier. Uh, die break voorsprong hield hij vast. En dus uh, heeft hij de derde set gewonnen met 6-3. Ja, en dan... Uh, mag je zeggen dat deze wedstrijd nog niet gespeeld is. Daar leek het in de tweede set wel op nadat Federer op een 2-0 voorsprong kwam. En vooral door de manier waarop Djokovic in die tweede set speelde. Het was niet echt de Djokovic die we kennen. maakte een beetje een aangeslagen indruk. Een beetje mat uh, of het hem allemaal niet zo heel veel interesseerde. Hij ging er niet echt voor. Nou ja, dat heeft hij gelukkig in die derde set wel laten zien. Ja, en als hij dat laat zien en als hij zo gaat spelen met, met dat, ja, die, die intensiteit die hij heeft... Ja, dan kunnen er nog hele mooie dingen gaan gebeuren. Ik zit wel even op de klok te kijken. Half negen mocht uh, deze vierde set naar Djokovic gaan... dan zal dat zo rond een uur of half tien zijn. Ja, dan is het toch echt wel uh, gebeurd. Dan is het uh, ook in Parijs uh, redelijk donker. Dan zal een vijfde set vandaag niet meer gespeeld gaan worden. Dus als Federer het, het, het klusje wil klaren... dan zal hij in ieder geval die vierde set moeten winnen. Anders moet hij uh, morgen opnieuw de baan op tegen Djokovic. Twee ene sets in het voordeel van Roger Federer. Nu blijft dus nog de vraag wie de tegenstander wordt... van uh, Rafael Nadal in de finale, want die zal zeker van zijn plaats. Over een uh, minuut of tien, om kwart voor negen... Ja, begint de wedstrijd van België tegen Turkije... Ook niet waar het gewoon echt om gaat. Kwalificatie, ja, sorry hoor, <lacht> kwalificatie voor het EK staat op het spel. Wij hebben wel nieuws. En die houtkamp gaat, uh, gaat die wedstrijd volgen. En die, uh, want het is voor beide ploegen toch wel eens een beetje de laatste kans. Uh. Ja, als je naar de stand in die groep A kijkt... waar ook Duitsland in zit. Duitsland natuurlijk bovenaan de beste ploeg. Tweede België, derde Turkije. België 10 punten, Turkije 9 punten. Um, het gaat er gewoon om. De winnaar is heel ver richting volgend jaar. Het EK in Polen en Oekraïne... En de verliezer moet afhaken en veel Nederlandse inbreng bij België. Bijvoorbeeld Toby Alderwereld, uh, Jan Vertongen, Timmy Simons kennen we nog. Nasser Chadli van FC Twente. En bij Turkije aan het uh, hoofd, Guus Hiddink. En die wil natuurlijk ook wel punten gaan pakken. België speelt thuis voor een werkelijk stampvol Koning Boudewijn-stadion. Het is gezellig daar, kwart voor negen. De aftrap van de wedstrijd België-Turkije die is heel belangrijk voor beide ploegen. Dat gaan we ook volgen natuurlijk. Nog meer uh, nieuws, voetbalnieuws. Ron Jans blijft coach van SC Eredeveen. Dat is de uitkomst van een aantal evaluatiegesprekken tussen club en trainer. Het afgelopen seizoen stelde Heerenveen wat teleur... en de positie van Jans leek te wankelen. En dat gevoel had hij zelf ook. Nou, ik, ik kreeg ook wat signalen. Alleen dat... Uh... Ja, dat, dat zijn toch andere bronnen dan, dan de directie. Ja, want die directie van Heerenveen heeft nu dus juist het vertrouwen in Jans uitgesproken. Uh, straks in langslijn Lijn natuurlijk allemaal meer dan ook meer over het Nederlands elftal... dat in Brazilië is voor een oefenwedstrijd. Morgen wordt die gespeeld. Straks in langslijn Lijn een reportage over een voetbalschool in Rio de Janeiro. Een school onder Nederlands leiding die moet voorkomen dat kinderen in de drugswereld verzeild raken. En soms heeft de school last van de oorlog tussen politie en drugsbenders. De enige plek waar de helikopters er nu dan even kan landen is hier bij ons op het voetbalveld. Een mooie reportage straks te beluisteren na tien uur in Langste Lijn Willemijn. En ook natuurlijk nieuws over het buikgripje van, van Marwijk, toch? Ach, we gaan er allemaal over alles over horen. En Edson Bravij, nou Nigel nou de Jong, Robin van Persie. Zo heb je het nieuws gevolgd. Ja, ja heel goed, op de voet. Meid. Allemaal een nou, dier. Blijf doen. <laughs> <laughs> goed, dankjewel. Da Dit is Radio 1. BNN Today. Mladic die moest vandaag voor het eerst voor de rechters van het joegoslavië tribunaal verschijnen. Ja, er werd een, een samenvatting van de aanklacht besproken waarop Mladic, Mladic mocht reageren. Hij vroeg meteen om uitstel en hij heeft toen de standaard 30 dagen de tijd gekregen van de rechter. Op de tribune uh, zat onder andere onze ex hollander Marcel van der Steen... die normaal in Bosnië woont, maar hiervoor speciaal naar Nederland is gekomen. Marcel, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Jij was daarbij, um, jij zat daar, jij zag Mladic. Hoe, zo, hoe zat je daar op die tribune? Zat je met, met de ingehouden adem? Nou, het was wel spannend, want we hebben natuurlijk uh, Mladic de afgelopen uh, week, anderhalve week, gezien uh, via de foto's. Hè, die paar foto's die naar buiten zijn gekomen, waren toch een beetje een, uh, ja, een, beetje een zielig oud mannetje was geworden. Zo mm -hmm. kenden hem niet uit de jaren negentig. En als je dan kijkt zoals hij vandaag uiteindelijk zat, wel een beetje verward, maar wel heel strijdbaar en eigenlijk veel sterker dan ik had verwacht. We hebben een, een, een fragmentje van. De, nou hoor je hoe strijdbaar die is? Ik like words graag wat je net hebt Deze charges tegen woorden die ik nooit heb gehoord. Ja, want eerst was hij een beetje zwak, maar in één keer kwam hij een beetje tot leven. Daar kwam het op neer. Ja inderdaad, in het begin uh, was hij wat onduidelijkheid ook over zijn leeftijd bijvoorbeeld, zijn geboortejaar. En er moesten wat feiten gecheckt worden, daarna werden de rechters een soort van voorgesteld en de, de aanklagers en de advocaat. Mm -hmm. En nou, daar waren wat onduidelijkheden. Dat, dat, hij leek het soms wat lastig uh, te volgen, maar toen het uiteindelijk over de aanklacht zelf ging... en op het moment dat er gesproken werd over uh, genocide in Srebrenica, uh, op dat moment uh, zat hij bijvoorbeeld zo nu en dan echt mee te schudden... En was hij uh, zichtbaar geïrriteerd. En dat hoorde hij ook uiteindelijk op het moment dat hij daarop reageerde. En hij was eigenlijk een beetje in tegenstrijd met hoe hij daarvoor deed. Ja, daar leek het wel op. Hij had ook nog namelijk gezegd van ik ben heel erg ziek, had hij in het begin gezegd. Uh, hij vroeg om geduld en, uh, en, en, en, uh, en begrip voor zijn situatie. Ja. Maar ondertussen was hij wel degelijk strijdbaar. En, en zei hij ook aan het eind van, uh, van deze zitting, waarin hij uh, vroeg om, uh, om uh, in eerste instantie twee maanden uitstel. Uh, voor een antwoord, uiteindelijk krijgt hij 30 dagen, 1 mm. maand. En, maar zei hij ook: Ik heb gestreden voor de Servische zaken, ik heb, ik heb de, de, de Serviërs en het Servische volk verdedigd en niet Radkomnadic, uh, daar zit ik hier niet voor, maar ik zit hier voor het Servische volk. Goed, dankjewel. Marza van der Steen. Gaan we door met Axel Hagendoorn. Goedenavond. Goedenavond. Advocaat van de moeders van Srebrenica bent u en u was daar ook. Um, nou, u vertegenwoordigt die, die 6000 vrouwen, nabestaanden van de, van de omgekomen slachtoffers. Een aantal daarvan zat naast u. Um, ja, wat was uw reactie op hoe iets deed? Ja, het was voor hen vreselijk eigenlijk om dat mee te maken. In eerste instantie hadden ze natuurlijk ook verwacht dat hij misschien zieker was. Ook waren ze niet helemaal overtuigd of dat niet een spelletje is. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk hetzelfde wat we net hoorden ook meegemaakt. Ik ben alleen nog onzeker of hij echt zwak was in het begin. Of of hij een soort tactiek spelletje heeft gespeeld hij in het begin zeg maar, dat nog vol kon houden. dan geleidelijk die zeg maar, zijn strategie verloren heeft. En, en dan gewoon de oude Mladys al auto komen is. Dat was toch duidelijk hoe die steeds meer, zolang de sessie duurde eigenlijk toch wel, uh, ja, wel heel goed kon optreden... en zich goed kon verwoorden, vond ik eigenlijk. Ja. Um, en, en daardoor ook een situatie ontstond... aan het eind die, die vreselijk was... voor, voor de moeders. Uh, met name toen hij zich verweerde... tegen deze, deze aanklachten... en waar dan die woorden die ook door de media gaan... walgelijk of mon, uh, ja. monsterachtig kwamen. En ook, zeg maar... het was een, een situatie waar de rechter hem vroeg... of hij nog iets over de procedure wil... Uh, bezwaar aantekenen of iets op te merken had. En toen gingen zich maar richting publiek draaien en uh, het publiek eigen aanspreken en ook daaronder natuurlijk ook kijken naar de moeders en da ja. dat was een momentum wat uh, ja, voor de moeders uh, verschrikkelijk was. Daar hebben we een fragmentje van dat hij zich omdraait en, en de richting het publiek praat. I can tell you I defended my country. I am Ratko Mladic. I did not kill Croats as Croats and I am not killing anyone either in Libya or in Africa. I was just defending my country. Mr. Mladic, Mr. Mladic, please. Nou, hoe was dat voor die moeders waar je naast zat? Ja, dat was natuurlijk wat hun wat, wat, wat, natuurlijk heel veel losgemaakt heeft. Maar toen konden ze zien dat was de oude bladers. Dus dat was die man die ze in 1995 meegemaakt hebben. Je moet voorstellen, Monira Subazic bijvoorbeeld. Die heeft hem direct in Potocari, dat is daar waar de WN-compound was, mm -hmm. direct in de ogen gekeken. Die was zat was eigenlijk op een paar meter afstand met hem te spreken. En, uh, nou, en, en toen heeft hij kort daarna heeft haar echtgenoot en kind meegemaakt genomen die dan uh, sindsdien uh, uh, uh, weg zijn, uh, niet meer gevonden zijn. Uh, een van haar uh, familieleden wordt nu begraven uh, uh, in, in juli. En als je dat dan meegemaakt hebt, dan komt zo iemand en zegt ik heb niets gedaan. Dat is natuurlijk een vreselijk moment. En ik had zelf dus ze het waren woedend, een, neem ik aan. Ja, woedend, uh, ontzettend. Uh, je kan het bijna niet beschrijven. Maar ik voelde zelfs bijna de trillingen van die vrouwen in de stoelen. Zeg maar. zo, zo erg was het. Je voelde de spanning. Het was... Um, Vristig moment uh, voor hen. Een van de moeders uh, maakte ook nog een gebaar zo langs de keel, hè, geloof ik, naar een verslaggever. Ja, ja dat was een van die, uh, ja, dat was een van die vrouwen die dat deden. Dat die heeft ook, uh, Karde Hotits, die heeft haar, haar zoon verloren. En uh, dat heeft ze al later in een verschillende interviews uitgelegd. Nou ja, het was voor haar. Die man heeft uh, haar kind vermoord. En dat willen ze daarmee ook nog duidelijk maken. Dus je hebt wel degelijk mensen vermoord. Goed, nou ja, de rechtbank heeft Mladic vandaag dus die, die standaard 30 dagen uitstel gegeven. En dat betekent dat het proces op 4 juli verder gaat. En dan horen we ongetwijfeld ook meer van jou, Axel Hagedorn en van Marcel van der Steen. Dank beiden. Soul, hoor je met Solman. Matthijs Klein, die was verslaggever bij RTO Boulevard. Tegenwoordig is hij Hals bij de Wereldrijd Door. En sinds kort ook schrijver. En zijn eerste roman heet Vita en is gedeeltelijk gebaseerd op zijn eigen leven. Hij is hier. Matthijs, goedenavond. Goedenavond. En nou, even kort. De, de inhoud gaat over een jongen die onzinnig verliefd is op een meisje, Vita, en dat meisje is depressief en die wil uiteindelijk zelf maar plegen. En die jongen helpt haar daarbij. Ja. En dan kan ik gewoon hierbij verklappen, want dat staat op de achterflap van het boek. Dus en in het eerste hoofdstuk. En ja. in het eerste hoofdstuk, ja. precies. Het boek is net uit, is al aan de tweede druk toe, geloof ik. Er is een tweede druk, ja, vandaag ja. in de winkels. De Stoer, tweede. ja. En het wordt er ook al vergeleken met komt een vrouw bij de dokter. Uh, ik, ik heb het een paar keer horen zeggen, maar ik weet niet precies wie dat dan zegt. Zijn, er zijn mensen die dat zeggen. Er zijn zeggen. mensen, ja. Zijn en die praten elkaar allemaal na en daarom zeg ik dat nu ook. Ja, Paul de Leels mee <laughs> ermee begonnen. Ja. En uh, uh, dat is een beetje, ja. Uh, yeah. Nou ja, wat dat betreft uh, zie ik de, de, over, uh, de gelijkenissen wel uh, bij Voorbeeld. Ik heb het vannacht uitgelezen en ik zat te huilen aan de keukentafel. Okay. En dat was ja. bij Komt de vrouw bij de dokter ook zo. Um, ja. het, is, het is een mooi verhaal, het is een heftig verhaal. Het is vooral, vond ik, een heel erg mooi liefdesverhaal. Ja. Dat, dat staat voorop. Dat, dat, is het, dat is het voor mij. Het ja. is oprechte, eerlijke liefde en hoe ver je gaat voor je liefde. Ja. Um, het is gedeeltelijk gebaseerd op, op jouw ervaringen met je vriendin, ja. uh, die ook depressief is. Was? Ja, uh, uh, uh, uh, ja, ik vind het woord depressief vind ik, uh, een verschrikkelijk rotwoord. Dat um, wil ik ook helemaal uh, niet gebruiken. Ja, ze is, is het. Want het gaat niet het is, over. Nee. En uh, nu gaat het heel goed Je leert het mijn leven ja, op een gegeven moment. Je leert leven, ja. Ja. Goed, het, uiteraard is het boek anders, want daarin uh, pleegde zelfmoord. Mm -hmm. uh, maar het is zo heftig. Hè? En je vertelt ook in, in alle interviews, het is voor, de, voor een gedeelte gebaseerd op mijn eigen leven. Waarom in vredesnaam besluit je daar dan een boek over te schrijven? Um, omdat ik, um, um, ik was, uh, ik, ik ben, ik, uh, ik ben een redelijk zorgeloos type. Um, en ik kwam haar tegen, daar werd ik helemaal verliefd op. En dat was wederzijds, is wederzijds. Um, maar ik merkte wel dat zij um, um, iets anders in het leven stond. Dat zij minder vrolijk kon zijn dan ik. Uh, daar kon ik op een gegeven moment niet meer mee omgaan. Um, toen heb ik het uitgemaakt. En... Um, wat, wat Want zij was depressief en dat, ja. dat bleek. Ja. ja, wat me heel veel moeite kost om dat uit te maken. Maar ik dacht gewoon, ik kan dit niet. Ik ben dertig, ik wil zorgeloos leven. Ik, uh, ik kan er niet mee omgaan, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik snap het niet, ik begrijp het niet. Um, ik moet alleen zijn. En toen dacht ik, ik kan nu of uh, naar de kroeg gaan en heel veel gaan drinken... of ik ga het van me afschrijven. Heel romantisch, hoe dat klinkt. En ja. uh, dat heb ik gedaan. En uh, uiteindelijk vond ik het wel goed... En um, ben ik er ook weer mee gestopt. Omdat ik dacht, wie denk ik ook niet dat ik ben. Dat ik een boek kan schrijven. Heb ik er toch maar een envelop gestopt. En um, toen kwam het boven bij de uitgever. Ik wil eigenlijk even dat je een stukje voorleest. Want het is een, een verhaal, vind, vond ik. Voor mij gaat het over van hoe ver iemand voor de liefde gaat. Wil je dit vanaf hier even voorlezen? Ja. Alleen uh, tot hier dan, hè? Ja, ik. daar. <laughs> Als ik echt op mijn dertigste iets groots wil bereiken, dan moet ik Vita gelukkig maken. En Vita is pas gelukkig als ze er niet meer is. En daar kan ik haar mee helpen. Een grootse daad. Voor haar, voor mij, voor ons. Ik wil dat doen. Met haar. Ik wil niet dat ze er alleen voor staat. Dat ik het af laat weten. Dat ik weer het lef niet heb. Als ze een terminale ziekte krijgt, mag ik naast haar zitten als ze sterft. Als we een auto-ongeluk krijgen, mag ik haar vasthouden als op het asfalt haar laatste adem uitblaast. Maar als ze er zelf verkiest om eruit te stappen... dan mag ik er niet bij zijn. Dan moet ik haar aan haar lot overlaten. Dat zal, dan zal ze alleen zijn. Dat accepteer ik niet. Ja, En dus helpt hij haar in het boek met zelfmoord te plegen. Um, het is natuurlijk een verschrikkelijke nachtmerrie... maar tegelijkertijd is het soort de ultieme daad van liefde. Ja. Voor mij was het mijn nachtmerrie. Mijn nachtmerrie was een tijd... en ik weet niet of, uh, of dat terecht was dat die nachtmerrie had. Het was ook mijn na naïviteit misschien... Um, ik was bang dat dat haar einde zou gaan zijn. En, in het echt bedoel je? In het, en, echt, ja. in het echt. En ik, um, ik dacht, ik, ik wil niet leven met een, uh, in een relatie waarin ik bang ben dat het wordt gepleegd, waarin ik misschien ooit verder moet met mijn leven terwijl mijn vriendin zelfmoord heeft gepleegd. Toen ben ik er. Um, toen ben ik uh, gestopt met die relatie. Nou, dat kon ik niet, want ik, ik ben helemaal. Uh, ik kan niet zonder haar. Uh, en. Toen eigenlijk, toen wij weer even uit elkaar waren... toen ging het daarna weer ontzettend goed, nog steeds. En eigenlijk heb die nachtmerrie die ik had... of die nou gestaafd was of niet... die heb ik uitgewerkt tot een roman. en Eigenlijk ben ik van, van me af gaan schrijven. Terwijl ik aan het schrijven was, bedacht ik ineens het einde. En toen dacht ik... misschien moet, moet het zo eindigen voor mezelf... dat ik zelf kan lezen waar ik bang voor was. En um, ja, dat, dat schijnt een goed boek te zijn. Ja, wat vindt zij ervan dat je dit hebt opgeschreven, je vriendin? Ja, ze, vindt, ja, ze vindt het heel goed. Heb je het laten lezen vooraf? Niet vooraf. Achteraf. Nee, achteraf. Ja. Nee, ik, uh, ik zei tegen haar, uh, uh, ze, ze kwam weer bij me terug. Het toen zei ik, ik moet je wat vertellen. En toen dacht ze, oh, wat heeft hij uitgegroot? Wat heeft hij gedaan? En met wie? Toen zei ik, nee. <laughs> ik dacht, zei, nee, schatje, ik heb alleen maar boeken geschreven. Ja. Toen zei ik, nee, ik ben, uh, ik ben aan het schrijven geweest de afgelopen weken. En uh, het gaat een beetje over ons, nou voor jou. Toen zei ze, nou is goed, ja, doe maar. Ja. En um, um, ze hoeft het niet te lezen. Ook, ja, waarom? En uh, toen heb ik het wel dus opgestuurd. En uh, toen kreeg ik een contract bij Prometheus, de uitgeverij. Mm -hmm. En uh, toen ben ik het af gaan schrijven in opdracht van Prometheus. En toen heeft mijn vriendin het gelezen. En toen heeft ze heel erg geheld. Um, Waarom? Ik denk omdat ze het... Dat wist ik toen niet. Ik denk omdat ze, ze vond het boek heel mooi. Ze vond het einde uh, heel mooi. Ze uh, ja, vond en misschien... het einde heel mooi? In, in, ja. Het is een... In het boek eindigt ze dood? Ja, het is een... Ja. Nou, ja zij, zij niet. Nee, okay, Vita. maar op haar gebaseerd. Vita, ja, op haar gebaseerd en op mij gebaseerd. Maar zij is het niet en ik ben het niet. Maar ik geloof, het is de ultieme daad van, van liefde. En uh, ja, ik, ik, ik, ik had ook wel een brok. En ik wilde natuurlijk het opschreven. Hoe, hoe de maar stel je nou voor in. dat, dat in, in jouw echte leven... Dat, dat je vriendin wel dood had gewild? Mm -hmm. In het echt. Had je, had je haar dan geholpen? Net zoals in het boek. Um, als ik, um, ja als ik echt zeker had geweten dat, dat, haar, dat zij dat wilde... Um, ja, ik ga haar niet alleen laten. Ik denk dat iedereen dat zou willen. Die, dat weet ik niet. Ik ben geen deskundige. Ik kan niet naar anderen spreken. Maar ik, um, ik, ik, ja, ik, ik wil bij haar zijn, ja. En uh, als dat een misdrijf is, dan is dat een misdrijf. Maar uh, ja... Het is bijna een soort Romeo en Juliet... als je er dan zelf ook een aan maakt. Ja, ja, ja, weet je, het, ik, het, ik vond dat ook altijd ontzettend... Uh, Frustrerend en verschrikkelijk. Ik denk, als je dat gaat doen, weet je wel... Het begint met... Um, um, Oké, okay, als, je, als je zelf moet geplegen, doe het dan hier naar huis. Doe het niet uh, op de snelweg. Doe het niet voor een trein hier thuis heel. Ik wil je heel hebben. Nou, dat uh, breidt ja. zich zo uit. En um, tot en met... Uh, ik wil erbij zijn. En ik laat je niet alleen. Nou, en dat, en dat, ja. Als ik jouw vriendin was... dan had ik eerst aan een verrot gescholden... als ik dit boek had gelezen. Zo, dat? Nou, omdat, je, omdat je ook al is het maar voor een gedeelte gebaseerd op jullie. Maar iedereen die jullie kent... en ik ken jou niet. En ik lees het ook als het gaat over Matthijs. En over zijn vriendin. Dus ik zou daar heel kwaad op zijn. Aan de andere kant zou ik je nooit meer laten gaan... omdat er van elke bladzij zoveel liefde voor haar afspat. heb ik zelden zo ergens gelezen. Dat is dan wel weer mooi eraan. Ja, nou, ja... Um, ja, mijn vriendin vond, vond het een heel mooi boek. En het is, niet, het is niet een boek over mijn vriendin. Ik heb het gegeven. Uh, gebruikt. Depressiviteit. Rot woord. Maar ik heb het gegeven. depressiviteit. waar ik mee te maken kreeg. heb ik gebruikt tot een roman. En um, uh, ik, kon, ik kon op het moment dat ik daarin zat met haar. ik kon helemaal niks lezen erover. Ik, ik, er was geen boek dat mij hielp. En uh, toen dacht ik, ik ga het zelf schrijven. En, nou, weet je, en nu, ik krijg nu. Het ligt nu een week in de winkel. en ik krijg op via mijn Facebook. Nou, tientallen berichts binnen van mensen die zo blij zijn uh, dat, ze het, dat ze zich begrepen voelen uh, dat er eindelijk een boek over is dat ze blij zijn dat het openbaar komt dat ze het hun partner willen laten lezen dat hij ook weet hoe die, het is depressiviteit die eigenlijk geeft. met hetzelfde te kampen had dus. ik vond het erg mooi dank Vita je wel. van Matthijs Klein, dankjewel dank en dan nu de dag van onze Joris Kreugel het is inmiddels bijna twee maanden geleden het schietincident in Alphen aan de Rijn in de Ridderhof in het winkelcentrum en ik was de dag na het incident was ik hier ook. En ja, er is een groot verschil als je nu naar binnen loopt. De bloemen zijn allemaal weg. En het dagelijks leven dat heeft weer normale vormen aangenomen. Iedereen loopt weer met boodschappen. Maar toch las ik wel wat verontrustende berichten over de ondernemers hier. Want die zouden toch last hebben van dat klanten niet meer zouden komen. Vanwege het drama dat zich hier heeft afgespeeld. De dag na het incident heb ik hier een interview gehad met Ronnie van het Surinaams afhaalcentrum. Alleen hij wilde me niet te woord staan, maar hij vertelde me wel... dat het eigenlijk best wel goed gaat met hem en dat hij zelfs wil gaan uitbreiden... en dat de klanditie zeker niet minder is geworden. Dus ik ben eigenlijk wel eens benieuwd of het inderdaad wel beter gaat... of dat het slechter gaat. En dan nou verwees hij me door naar iemand van de winkeliersvereniging... en uh, dat is uh, Max Verbeek van de dierenspeciaalzaak hier. Dus ik ga eens even bij hem langs, want het zou toch wel goed zuur zijn... als dat wel het geval zou zijn. Allereerst wil ik eigenlijk eens even vragen van... Ja, het is nu twee maanden geleden, hoe gaat het? Zakelijk of... Uh... Zakelijk is ook belangrijk, maar... Ja, precies, zakelijk is ook belangrijk. Nee, we, ja, we slaan ons er eigenlijk, moet ik zeggen, gewoon prima doorheen. We hebben twaalf dagen zijn we even op vakantie geweest, uh, als je het aan mij zelf vraagt. En dat heeft ons enorm goed gedaan. En dat was ook wel nodig. En daardoor kon je gewoon de batterij weer even lekker opladen om, uh, om positief verder te gaan. Tuurlijk ben je er elke dag nog steeds wel mee bezig. Dat zeker. Je merkt nu gelukkig wel dat, dat, dat de handel, hè, waar je goed in bent, dat dat de overhand gaat krijgen. Je, je bent nu veel meer met elkaar betrokken en je let ook op elkaar. Toch hoor ik van, het gaat niet zo heel erg goed met de Ridderhof. Ondernemers hebben last van, de klanten blijven weg. Mm -hmm. Er zullen ze nog steeds klanten zijn, en die spreken we ook wel... die nog steeds wegblijven en die niet durven komen. Helaas zijn er inderdaad bedrijven die, die daar nog last van hebben. De meeste bedrijven zijn gewoon positief op, op, op hoe het op dit moment gaat. Ik zou niet willen zeggen drukker dan ooit... maar we hebben aan aanloop zeker niet, zeker niet te klagen. En, en dat betekent gewoon eigenlijk goed nieuws... He, want dan is het gewoon het dagelijkse leven, zullen we maar even zeggen... Um, is eigenlijk gewoon weer op gang gekomen. Ik sprak net ook, want ik had al eerder hier met de jongen van de Surinaamse E-tent gesproken net even. En die zei ook van ja, het gaat fantastisch. Het gaat meer dan goed. Ik ga zelfs uitbreiden. Ja, nou, gelukkig zijn die verhalen er ook. Burgemeester 1, horen die zegt van ja, we moeten die minderstanders blijven steunen. Ook waar het slecht bij gaat. Vind je dat ook? Tuurlijk, tuurlijk. We moeten... Altijd makkelijk. Nou ja, altijd makkelijk. Maar we moeten wel kritisch blijven kijken van, van inderdaad van hoe is het gekomen, uh, waar ligt het aan en waar kan de hulp geboden worden. En we zijn uh, ook als winkeliersvereniging nog steeds druk. Hè, bijvoorbeeld met verzekeringsmaatschappijen, uh, met, met allerlei dingen, om te kijken van ja, waar, als er hulp nodig is, waar zouden we die hulp kunnen krijgen. En dat proberen we zoveel mogelijk met elkaar te doen. Wat er geschreven wordt, valt, valt wat dat betreft uh, voor de meesten van ons wel mee. Maar dan moet, ja, we moeten het ook niet bagatelliseren. Want als je in de hoek zit waar de klappen vallen... Ja, dan moeten we toch ook kijken uh, dat die wel geholpen kunnen worden. Maar dan wel met elkaar en op een normale manier. Maar dat was eigenlijk ook al zou het incident niet hebben plaatsgevonden... dan zou dat misschien toch ook al gebeurd zijn. Maar ik weet niet of dat met deze bedrijf is. Want ik, ja, we hebben geen, uh, geen inzicht in de gegevens van voor of na een uh, schietincident. En dat heb ik wel van mezelf. En als ik over mezelf praat ben ik uh, gewoon op dit moment uh, prima tevreden. En gelukkig, het gaat blijkbaar toch goed met Ronnie... maar ook met allemaal andere middenstanders. En een paar die hebben er last van. Maar dat zou natuurlijk ook net zo goed gekund hebben. Zonder dat dit drama zich hier heeft afgespeeld.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 Dit is Radio 1.